4 uur. Patrick Holtenkamp met het NOS-journaal. Spelers van Willem II hebben in het seizoen 2009-2010 zeker twee wedstrijden in de eredivisie verkocht, meldt de Volkskrant. Het gaat om wedstrijden tegen Ajax en Feyenoord. De krant baseert zich op verklaringen van drie matchfixers en sprak met tientallen bronnen in binnen- en buitenland. De KNVB doet aangifte, zodat de zaak strafrechtelijk kan worden uitgezocht. Matchfixers uit Singapore betaalden Tilburgse spelers in totaal zo'n 100.000 euro per wedstrijd. om met een aantal doelpunten verschil te verliezen, meldt de krant. Toenmalig Willem II-speler Ibrahim Kargbo uit Sierra Leone zou de spil zijn in het schandaal. Volgens de Volkskrant sprak hij ergens in de buurt van Tilburg met criminelen af... om afspraken te maken over smeergeld en het resultaat. Daarna benaderde hij medespelers om mee te werken. Kargbo is afgelopen zomer door de bond van Sierra Leone geschorst... op verdenking van matchfixing in het nationale team. West-Afrikaanse landen willen samen strijden tegen de islamitische terreurbeweging Boko Haram. Komende week praten de leiders van de Afrikaanse Unie met elkaar over het vormen van een interventiemacht. Volgens de Ghanese president Mahama kunnen landen niet in hun eentje vechten tegen terrorisme. En is samenwerking daarom noodzakelijk. Mahama is voorzitter van ECOWAS, het samenwerkingsverband van West-Afrikaanse landen. Oprichting van een speciale strijdmacht heeft wel wat voeten in aarde, zegt Mahama. In Niger zijn doden gevallen bij demonstraties tegen de cartoons van het Frans weekblad Charlie Hebdo. Volgens de politie kwamen drie burgers en één politieagent om het leven. Demonstranten staken vlaggen en autobanden in brand en civiele Fransen en christelijke doelen aan. Het weer. De temperatuur daalt tot dicht bij het vriespunt en het kan plaatselijk glad worden. Overdag zon en een graad of zes. Later op de dag winterse buien. Dit was het NOS Journal.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 Let me inside your mind. I don't know what you think. All www.zfmzandvoort.nl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 Three.